Moorden. Een biestie radiofeueton naar de gelijknamige roman van de Gerard uur ochtends. Velge en zijn staf houden nog maar eens krijgsraad in de briefingzaal van het Rijkswachtcommando in Gent. Opdracht, alle Colt 38 specials checken over het hele grondgebied. Marc Bory is eindelijk klaar met de analyse van het vocht in de vaporisator die in de vuilnisemmer van Leblanc werd gevonden. Ongetwijfeld hondenurine, pis van een loopse teef wat meteen het bizarre gedrag van de politiehond verklaart. Er begint stilaan iets tot velgen door te dringen. Als iemand zo'n middel aanwendt om een speurhond te neutraliseren, wijst dit erop dat hij of zij wist dat er zo'n hond zou worden ingezet. Handig bekeken vanwege de dader. Boel en velgen houden steeds minder rekening met seksuele moord. Hun nieuwe hypothese, de dader wil hun doen geloven dat het om een seksuele moord gaat, hen op een dwaalspoor brengen. Dit vermoeden werd nog versterkt, omdat op de vaporisator geen enkele vingerafdruk werd gevonden. Overigens is die vaporisator maar een lelijk ding. Niet iets wat een vrouw als parfaverstuiver op haar toilettafel heeft staan. Dit brengt velgen op een idee. Uitzoeken of dergelijke flesjes met hondenurine bijvoorbeeld niet in een wapenwinkel te koop zijn. Afwachten dus. Inmiddels blijft het enige tastbare gegeven in verband met de moord op Hélène Leblanc... ...het witte schaamhaar. Bij professor Rommelaren van de faculteit diergeneeskunde in Gent... ...krijgen Velge en boel zekerheid omtrent de dood van het tekkeltje van Hélène Leblanc. Het teefje werd omgebracht door acht steken in de rug... ...toegebracht met een puntig instrument. Professor Rommelaren is ook formeel over de hondenurine in de vaporisator... Deze behoorde toe aan een loopse teef, waardoor de politiehond danig van de wijs werd gebracht. Wel nu, deze urine kan onmogelijk afkomstig zijn van het vermoorde tekkeltje, aangezien het gesteriliseerd werd en dus niet meer loops kon worden. Velge en Boel belanden van het ene lab in het andere, ditmaal in het laboratorium gerechtelijke geneeskunde, waar ze zeer tegen hun zin de adoptie moeten bijwonen. Uitgevoerd door dokter Noré in gezelschap van wapenexpert van Wezemaal en de onderzoeksrechter. Beiden zijn het erover eens dat het deze heren van het parket mangelt aan professionele ernst. Voor de lijkschouwing informeert Velge bij ingenieur van Wezemaal naar diens bevindingen over de kogel. De man blijkt niet eens het merk van het projectiel te hebben bepaald en geeft het maar al te graag terug aan Velge voor verder onderzoek. De ontleding van de thorax levert voor de rijkswachters geen nieuwe gegevens op. Verveeld wachten ze nu op het belangrijkste. Het onderzoek van de schotwonden. Een chance die a pas encore de décomposition avec cette chaleur. Nog geen nieuws, commandant. Nog niet, meneer de rechter. Een fameus afstandsschot. Hm. Vindt u ook niet? Een sadist scherpschutter, ja. Is er al iets uit de computer gekomen? Nog niets, meneer de rechter. Hebt u enig idee omtrent het motief? Geen roofmoord. Blijven over. Seksuele moord. Passionele moord. Wraakneming. Financieel voordeel. Een moord zonder motief. <laughs> de aorta abdominalis vertoont lichte arteriosclerose. Klerose. Arteriosclerose. <laughs> Dat staat ons allemaal te wachten. Kom maar dan. De zoon is per vliegtuig uit Islamabad vertrokken op weg naar België voor de begrafenis. Ja. En heel het vermogen van mama komt naar de twee kinderen. Ja. De vraag wie er voordeel bij heeft, kan ik dus van mijn lijst schrappen. En wapenhandelaar Paret dacht dat ik op mijn kop gevallen was. Hij heeft nog nooit gehoord van honderdpies in flesjes. <laughs> Oké, okay, dat kunnen we dus voorlopig laten rusten. Afwezigheid van spierbloedingen in de tong. Het keelskelet... Ja, in de tong. Het keelskelet is gaaf. dus geen verging. De slokdarm is ledig. De grote halsslagaders vertonen arteromatose. Ja, atheromatose. De cervicale wervelzuil is niet gebroken. En vervolgens, heren, gaan we over naar het traject van de kogelbaan. wordt het interessant. Bij het omklappen van de galea aponeurotica... Ja. ...ziet men frontaal links een discrete echymose. Een tweede ekymose is aanwezig rond de inschotopening... ...in de linkerslaap en de slaapspier. In het linkerslaapbeen ziet men de inschotkrater. De rechter temporale spier is zwaar echymotisch. Aanwezigheid van een brede uitschotkrater... ...zowel in de rechter slaapspier als in het slaapbeen... Waarna wij overgaan tot het openzagen van de schedel. De hersenen zijn symmetrisch. Ze zijn doorschoten vanuit de linkeronderste temporale kwab over de, ja, onderste temporale kwab over de voorste hersenstam en doorheen de rechter temporale kwab. Het projectiel heeft een zeg. brede geul door de hersenen geslagen die met bloed is gevuld. 1320 gram, dokter. Mm -hmm. Ik vergat nog iets. Merk ook de fijne breuklijn over de middelste schedelgroef... en de scharnierbreuk over de beide rotsbeenderen. Veroorzaakt door de hydrostatische druk in de hersenen... tijdens het binnendringen van de kogel. Hydrostatische druk. Drug. Ja. Emile, zorg jij voor de nachtjappel? Hm? ...prelevementen voor het histologisch onderzoek... ...en bloed- en urine-stalen... ...voor uh, alcoholgehaltebepaling? Ja. Hm? ja. dank u. En wilt u mij dan genoegen, doen... ...madam proper dicht te naaien? Hè? Zeker zijn vast, dokter. Zoals u constateert, heren... ...het zoveelste slachtoffer van een wapenmaniak... De ziekte van onze tijd. Als alle vuurwapens wapens verboden werden... zou ik eindelijk ook eens op vakantie kunnen gaan. Kom, kom. Gaat u zitten, alsjeblieft. Voordat we onze eerste conclusie strekken, heren... verleen ik het woord aan ingenieur van Wezemaal. Zou ik nog even het projectiel van u mogen lenen, commandant? Natuurlijk. Alsjeblieft. Oh, commandant. <laughs> Zwaar kaliber. Volle koperenmantel. De top is schuin afgeplat. Punt 355... Kaliber 38, linkse trekgroeven. Breedte elke groef 1,45 mm, dus afkomstig van een Colt Revolver 38 Special. Hebben ze het sperma gezien? Nee, maar dat geeft niet. Mark zoekt dat wel voor ons uit. Dat is betrouwbaarder. Ah, uh, John Edgar. <laughs> Ik dacht dat hij al dood was. <laughs> Dag, Lidlfans. Dag. Zeg, kom dan niet even in de atelier? Er is niet zo doef. Mooi, In de maand juli zit het altijd stil in de commerce. Allemaal zitten aan de Costa Brava. En daar regent het nu stront. <laughs> <laughs> Zie je, betrouwde geen uw klanten niet meer? American style. En as a matter of fact. Spaart mensenlevens. Zie, uh, wat zoude gij doen... als er ineens in uw winkel... een tip met een spuit voor u staat? John Edgar. <lacht> Denkte jij nu echt waar? Dat die een tip de zou krijgen... die spuit te trekken, Wel, je uh, weet nooit, hè? Hé, we zijn was dat <lacht> heel uh. rap. Maar toch niet rap uh. <lacht> genoeg. Zeg, lopen de B.O.B.'ers nog altijd met die prutsen onder hun wrak? En wat vind jij dan beter? Dat moet jij mij niet vragen. Ja, ja. Automatic pistol. Right. <laughs> Zoals twintig jaar geleden. In de tijd dat er bij de gendarmerie nog mensen waren die verstand hadden van een wapen. Mm. Maar dan alsjeblieft geen ontbrauwen Browning 140 D.E. of een factory wapen. Factory wapen, dat is geen klote waard. Meer haperen dan schieten, en als je dan toch eens een schotje lost, is het op de verkeerde plaats, en dat kan nog wel eens aan betant zijn. <laughs> maar als ik nog eens heel veel geld heb, dan zal ik mijn GP eens brengen voor een combat conversion. Goed gedacht? Dan maak ik er een tikker van die nu uw hand past, als het kontje van een jonge poes van 18 jaar. Oh. <laughs> je zei daar juist, automatic pistol. Right, right. Waarom denkt jij dat ze in de States bij de politie de dag van vandaag zijn overgeschakeld op de automatic met speed holsters? Omdat ze geconstateerd hebben dat six rounds eigenlijk te weinig is. Right. <laughs> Plus het feit dat een goede schutter met een automatic gedragen in condition one... ...bliksemsnel snel en dodelijk precies twee schoten kan geven op de tijd dat de gast met zijn revolverke nog moet beginnen. <lacht> met, met uitzondering natuurlijk wel een paar enkelingen die met hun revolver slapen in plaats van met hun vrouw. <lacht> <lacht> Geen dorst. Maar een plusje zou durven doen, ja. Zeg het eens. Wel, eh... Uh... jij mij iets vertellen over deze kogel hier? Punt 38. Ja. Yep. Special jacked. semi Sammy cutter, Norman. 158 grain. Een keller die zonder een bras een portier van een auto penetreert... ...en dan nog dodelijk is ook voor de die die erachter zit. Hmm. Noma, uit Zweden? Right. Mm -hmm. Volgens mij de beste munitie die tegenwoordig op de markt te krijgen is. Ik verkoop ze met een winkel aan schutters die geen problemen willen op 50 meters. Mm -hmm. Maar ze kost natuurlijk een stukje duurder. Mm -hmm. Wat de eerste zegt... koopt 10 op 10. Wat heeft dat koppeke platgeslagen? Een ander koppeke. <laughs> Zelfmoord? Nee. Single shot. Ja, yep. afstandshot. Knap gast. <hums> Zijn er in België veel wapenwinkels die Noma in huis hebben? Volgens mij al serieuze zaken. Aha. De laatste tijd komt Norma zelfs in de States in de mode. Nou, een goede referentie. Ja, en is die jacket het uh, semi-watcutt, courant? Ik heb er altijd in huis. Kraatsaan voor doelschieten. Ah. Beter gebalanceerd dan de gewone watcutter. Specialist in mijn is. Ja, ja, ja. Zeg ja. je, uh, hier. Uh -huh. Zo'n vaporisator. Ja. Zegt u dat iets? Voilà! <laughs> daar, daar valt je wel op je gat, hè? John Edgar? Lidl Fonsje zei een genie. <laughs> kom, kom, kom, kom, kom. Mijn oren staan wijd open. Yes, sir. Dat zal ik even rap expliceren. Mm -hmm. Verleden jaar vloog ik naar een Practical Shooting Competition van Tucson, Arizona naar Washington. En onderweg bestel ik een Martini Dry Gin. Huh? Hier in Europa giet je normaal eerst je martini in je glas ...en dan giet je een gin erbij. Ja. In de States doen ze dat juist andersom. Eerst een klein flesje gin... ...en daarna spuiten ze een martini met een vaporisateur op hun gin. Het ah. schijnt dat de smaak verbetert. Ja, ja, ja. Mag ik deze meenemen? Yes, sir. Maar op één conditie. Dat kan mij terug bezorgd. Ja, je ja. ja, weet dat ik alles bijhoud dat ik de een of de andere dag nog eens kan gebruiken. Ja, it's a promise, dat a promise. Zeg, uh, ja. ik moet zien dat ik om zes uur in Gent ben voor de briefing, hè. De volgende keer, dan blijf ik wel langer. Altijd welkom. Ja. En ik hoop niet dat jij mij eens ooit een plezier zult moeten doen, hè. <laughs> uh. Bye, Tom. Ja, yeah. Little Fox. Tot ziens, Een conditie in deze toer. de France. Hij is een specialist ook van lange ontsnappingen een paar jaar geleden Tramstraat Johan geen uh, met... nieuws van het district. Nee, kom aan. Oké. Okay. Velkenraad. Generaal, goedenavond. U spreekt met kapitein-commandant Velgen van het district Gent. U had me gevraagd om... U goedenavond, de... kapitein-commandant. Uh, een chance dat ge me nu opbelt. Ik sta op het punt om naar de paardenstal te gaan. Uh, zeg me eens in korte woorden, hoe ver gij staat? Wel, generaal, tot nu toe hebben we nog geen enkel spoor, maar het team is op dit ogenblik bezig met zeven opdrachten. Ja, nog geen enkel spoor. Dat is geen al te goed teken. Vind jij ook niet? Opzoekingen naar wapens identiek aan het moordwapen... ...werden bevolen over het gehele grondgebied... ...maar de resultaten zijn nog niet volledig binnen, generaal. Mm -hmm. En uh, wat is het voor een soort wapen? Colt Revolver, 38 Special, generaal. Tja, een schoon wapen trekt goed op de Barracuda... ...maar heel wat beter... Ik heb mijn dailleur altijd tegen de aankoop door het koor van de Barracuda verzet. FN moet het Browning-patent blijven gebruiken. Dat is traditie. <lacht> Apropos, kapitein-commandant, ik wou u nog iets heel anders vragen. Toen ik van de morgen het huis van madame Leblanc binnenkwam om de planten te soigneren... ...werd ik door een onbeschofte pummel van de eerste mobiele groep... ...die mij gewoon niet herkende... ...de toegang tot het huis ontzegd. Nu zou ik gaarne van u willen vernemen... ...wat gij daarvan denkt. Ik, uh, ik zal onmiddellijk het nodige doen... ...opdat het niet meer zal gebeuren, generaal. Onmiddellijk het nodige doen... ...opdat het niet meer zal gebeuren... ...dat vind ik nogal curieus... Dat wil dus zeggen dat gij de opdracht van die pummels zult moet moeten veranderen. Ik zie niet goed in hoe, maar... Misschien iets in de aard van... Laat van nu af aan iedereen maar binnen. De man van de mobiele groep zal de opdracht krijgen... ...u binnen te laten om de planten te verzorgen, generaal. Kapitein commandant, laten we nu eens niet kinderachtig zijn... ...en en opnieuw beginnen bij het allerbegin. Wat was de oorspronkelijke opdracht van die pummel in kwestie? De telefoon blokkeren en de post opvangen, generaal. Dat begrijp ik niet goed. Het ja, is de normale procedure, generaal. Dat weet ik toevallig ook, kapitein-commandant. Maar daar gaat het niet over. Ik zal mijn woorden dus een beetje anders formuleren. De man heeft dus de opdracht de telefoon te blokkeren en de post op te vangen. Bon. Maar heeft dat iets te maken met een oude vriend des huizes die zich aanbiedt om de planten te soigneren, zoals dat al jaren het geval is bij afwezigheid van de bewoners? Het enige besluit dat ik daaruit trek is dat de opdracht onvolledig en dus slecht werd gegeven. En dat begrijp ik dus niet goed vanwege een kandidaat-major van de Rijkswacht. Ik zal de opdracht veranderen, generaal. ...vertrouwt gij me wel helemaal? Verblieft, generaal. Ik vroeg tien seconden geleden... ...of gij mij wel helemaal... ...vertrouwt. Natuurlijk, generaal. U bent toch vier jaar lang mijn korpscommandant geweest. Ik ben diep getoucheerd door dat antwoord. Maar dat zal me niet beletten iets niet te doen. En dat is het volgende. Jamais. O, oh jamais zet ik nog een voet in de villa van Madame Leblanc. Ik wens u nog een goede avond, kapitein-commandant. Commandant Velge, Rijkswacht Gent. Eerste wachtmeester van Gool, mobiele groep tot uw orders, commandant. Waar is wachtmeester Wijndalen? Die is om half in weggenomen, commandant. U bent toch niet kwaad, commandant, omdat ik een vrouw heb nagedaan? Stond dat in uw opdracht? Of is dat een initiatief van uzelf, eerste wachtmeester? Van uh, mezelf, commandant. Ik dacht, uh, dat kan nooit geen kwaad. Weet gij waarom precies wachtmeester Wijndalen werd vervangen? Nee, geen idee, commandant. Wat is uw opdracht, eerste wachtmeester? Telefoon blokkeren, post opvangen en niemand binnenlaten, maar dan ook hoegenaamd niemand. Zelfs koning wij niet. Oké, okay, eerste wachtmeester. Nog iets, aan wie moet gij normaal rapport uitbrengen? Aan de officier S2 van de mobiele groep, commandant. Kapitein Bourguignon. Affirmatief, commandant, mm -hmm. maar uh, die is met verlof. En aan wie moet gij bijzondere voorvallen melden buiten post en telefoon, eerste wachtmeester? Ook aan de S2, commandant. En waarom hebt gij mij dat niet gezegd? Ik gehoor aan mijn ouders, commandant. Oké, okay. dat is alles, eerste wachtmeester. Tot uw ouders, commandant. als ik nu eens pakket zou opbellen. Hallo, met pakke? Hier wie die Velgen, mevrouw. Is de kolonel thuis, alstublieft. Nee, meneer Velgen. Hij heeft vanavond een bijeenkomst van de Lions Club in Gent. Maar hij mag daar rustig gestoord worden, heeft hij gezegd. Bel hem daar maar op. Uh, ik zal u het nummer geven. 091 31 28 15. Dank u wel, mevrouw Pakke. Ik heb het genoteerd. Goedenavond, mevrouw. Goedenavond, meneer Velgen. Verdomme ook dat nog. Goedenavond, Rijkswacht hier. Kan ik kolonel Paquet spreken alsjeblieft? Een ogenblikje. Paquet? Kolonel hier, Willy. Excuseer dat ik u stoor naar de dienst. Het hangt er vanaf voor het is, Willy. Waar zit je op het ogenblik? Op het commando, kolonel. Oké, okay, dat zit je automatisch op de militaire lijn. Geen probleem, ik luister. Kolonel, uh, het gaat over een uitloper van de moordzaak Le Blanc waar ik nu mee bezig ben. En die uitloper, uh, die begint dan mijn controle te ontsnappen. Ik wou u hierover dringend spreken. Ik kom maar naar hier. Ik zal op het terras op u wachten. Tot straks. Goedenavond, zoiets. Colonel, ga zitten. Dank u, wat nou, drinken. Oh, whisky soda, kan dat? Ja. Goedenavond, heren, wat mag het zijn, alstublieft? Eh, uh, twee whisky soda graag. Komt nou, orde. Nou, vertel eens. Wel, uh, het huis van de moord wordt sinds gisteren gesurveilleerd door een wachtmeester van de eerste mobiele groep. Waarom geen mannen van uw B.O.B. dit assument of wat het des van de desbetreffende territoriale brigade? Ons effectief was onvoldoende vanwege de vakantie. Oké, gaat wel. Het gaat over de vriendeshuizen van het slachtoffer... Eh, ...generaal Welkenraad, de vroegere korpscommandant. Deze middag wilde hij de hele planten van het huis komen verzorgen... ...en de wachtmeester heeft hem de toegang tot het huis ontzegd. Hoe zegt u dat te weten gekomen, Willy, Via het rapport of door de goede zorgen van een eh, Gisteren namiddag. Had ik een onderhoud met de generaal over de background van de zaak, omdat hij... Nee, ja, dat weet ik. Uh, We hebben trouwens de terreks gestuurd. <laughs> huh. Toen ik afscheid van hem nam, vroeg hij mij... of ik hem eventueel op de hoogte wilde houden van elke nieuwe ontwikkeling in de zaak. Hij was altijd tot medewerking bereid in geval... En jij dat... hebt u dus laten intimideren? Koronel, u, u moet dat begrijpen. Hij is toch vier jaar lang onze korpscommandant geweest? Nee, nee, nee. Ja, Gewest die geweest. Vergeet niet dat de generaal werkenraad gepensioneerd is... en in de korps evenveel te vertellen heeft als een geboren burger. Dat wil zeggen, de bala. Oh, voilà, ik heb een tweede kisora. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank u. Zo, gezondheid. gezondheid. Meneer Willem, ik zal kort zijn. Al van twaalf uur zijn we in Brussel van die visa affaire op de hoogte. De heer Welkenraad Senior heeft om half één per telefoon een ijskoude douche van de grote baas gekregen. Met het dringend verzoek geen poot meer in het huis van de moord te zetten. Er werd onmiddellijk een nieuwe man op de surveillance geplaatst die van de hele ontwikkeling niks afweet. En het zoontje, Baudewijn welke die zoals geweet S1 is van de eerste mobiele groep en geen S2. En die het god weet waarom in zo'n koker heeft gekregen de wachtmeester op surveillance de order te geven rapport uit te brengen aan de S2. Terwijl hij zelf de S2 vervangt. Ja. En de wachtmeester op verzoek van zijn pa voor het dom op het rapport van zijn Eskadons commandant heeft gezet. Wat afgezien van de onrechtvaardigheid van de maatregel trouwens totaal buiten de bevoegdheid van een s 1 valt. Ja, Tuurlijk. Welke raad, junior? Er cito Pesto uit Gent naar Brussel bij de grote baas hemzelf geroepen. En ik kan garantie op factuur verzekeren dat hij een sigaar heeft gerookt... waarvan hij nog altijd niet bekomen is. Ja, ik vind het alleen erg voor welke raad, kolonel. We zijn van dezelfde promotie. Dat heeft hij eigenlijk niet verdiend. Het is toch zijn schuld niet dat hij onder het bevel van zijn eigen vader heeft gestaan. Ja, gezegd het u niet. Heeft gestaan. <laughs> ja... Ik zet ineens toch geen heilige Antonius geworden, te zeggen. hè. Welke raad junior is oud en wijs genoeg om als één van een mobiele groep zo geen stomiet uit te doen? Ik wou nog iets anders zeggen, kolonel. Ik moet denken aan een rare reactie van de generaal. Toen ik hem een half uur geleden opbelde om hem te zeggen dat we nog altijd geen spoor hadden in de zaak. Meer niet. Ja, je moet u niet excuseren. Zeg mij alleen wat er op uw leven ligt. Nee, ik werd nogal lelijk door hem in het nauw gedreven. Hij pakte me iedere keer op een bepaald woord en gaf daar een bepaalde draai aan. En ik had op de duur de indruk dat ik een snotneus was die door de meester in het hoekje wordt gezet. En tegen het einde van het gesprek werd hij ineens neidig en hij zei... ''Nooit of nooit zet ik nog een voet in het huis van mevrouw Leblanc.'' Ja, dat is al bij de tweede uitgetekend. Ja, politiek is er wel een blauwe Frans Guillaume, maar uh, vergeet niet dat hij zijn middelbare studies bij de Jezuit heeft gedaan. Dat is in die kringen altijd een beetje de mode geweest. En er wordt nog altijd beweerd dat het de beste scholen zijn. Uh, er is trouwens ook nog iets anders. Uh, tegen mensen die bij de Jezuit hebben gestudeerd... moet je nooit opnemen met de woorden. Ah, oh, nee? <laughs> nee, en kronkelen tot ze gelijk hebben. Ja, ik ken verhalen over hem niet te geloven... Een van zijn eigen assistenten, generaal-majoor, zoals zal zijn naam niet noemen, kwam elke keer naar een gesprek met welke raad bleek van collega naar buiten. <lacht> ja. Nou, kijk eens even die, ik ben blij dat je mij over deze zaak hebt opgebeld. Trek het u niet aan, want welke raad heeft geen enkele politieke invloed meer in het wapencomité of in de bevoegde ministeries? Justitie, Binnenlandse Zaken en Defensie zijn in handen van extra parlementaire mensen met CVP sympathieën, maar. Gewoon bij één ding beloven. Mm -hmm. Bij het minste zuchtje in die sector belt mij. op. Al is het enige Afgesproken. Mm -hmm. Dank u kolonel. Zo, uh, goed weekend. Ja. En de groeten aan mevrouw. Ja, goed weekend en uh, veel succes. Dank u. Luisterde naar de vierde aflevering van De Coldmoorden, een radiofeuilleton naar de gelijknamige roman van Jeff Gerards, in een bewerking en regie van Michel de Sutter. In de hoofdrol Ronnie Waterschoot als Willy Velge en verder met de medewerking van Walter Cornelis, Bob de Moor, Jos Kennis. Anton Kogen, René de, de Metz, Jackie Morel, Eddie Bilkin, Herman Brugge, Arthur Semé, Roger Bolders, Marinelle de Winne, Liz Sanders, Roger de Wilde en Frans Vossen. Dit was een productie van de Belgische Radio en Televisie.